In Zwolle heeft de politie gisteravond een man aangehouden... die een parkeerwachter zou hebben aangereden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of poging tot moord. De 31-jarige man had een boete gekregen omdat zijn parkeerkaartje was verlopen. Net toen een 47-jarige parkeerwachter de bekeuring uitschreef... kwam de automobilist aanlopen. Hij werd boos en greep de controleur bij zijn arm. Daarna stapte de man in zijn auto en reed hij op de parkeerwachter in. En die belandde op de motorkap en werd een aantal meters meegesleurd.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 Dan het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Een matige tot krachtige wind. Ook morgen bewolkt en regen bij middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB, verkeersinformatie, twee files. Allereerst op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend Raasdorp, twee kilometer. Er was een ongeluk gebeurd eerder op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ipenburg en Afrit Berkel in Rijs staat daarom zes kilometer file. De weg is inmiddels weer vrij. Ik klik liever. Tikken. Nee, scrollen. Tappen. Tappen. Swipen.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 We gaan snel langs de velden beginnen in Enschede, Twente Feyenoord en die houtkamp. Nog altijd 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. FC Twente leidt dus naar het doelpunt in de negende minuut van Chatli, Assist van Tadic. En in de zeventiende minuut Castanjos. Assist van Rosales. Feyenoord probeert het. Maar de storm is aan beide kanten een beetje geluwd. Even op kracht te komen en dan gaat het gevecht weer gewoon verder. 2-0. Twente leidt tegen Feyenoord. AZ dan tegen VVV. Frank Wielard. Nou, de korte verhouding is hard op weg naar 10-0. De kansenverhouding is hard op weg naar 4-0. De balbezitverhouding is ongeveer 80-20. Maar die ene statistiek, daar draait het om. Na 34 minuten, 0-0 in Alkmaar. Heerenveen nog steeds sterker dan Peck Zwolle, Richard van der Manu? Ja, maar niet sterk genoeg. 0-0 nog steeds. 34 minuten kan Peck Zwolle niet met de rug tegen de muur zetten. Wel kansen ze aan beide kanten gezien een licht veldoverwicht voor Heerenveen. Zo zou je het het best kunnen omschrijven. En achterin, dat valt toch wel op bij Peck Zwolle, is het zenuwachtig en slordig. Alonso tegen Vettel, Ronald van Dam. De anderen mogen ook mee blijven rijden. Hoor. Ja, maar het is de wereld op zijn kop hoor. Uh, Kimi Rijko is er net binnen geweest voor zijn eerste stop. Die blijft aan de leiding en Sebastian Vettel is opgeklommen naar de tweede positie. Licht is nu voor Fernando Alonso. Uh, onthoud nog even. Hij kwam vroeg tijdens de safety car binnen. Vet, de vraag is alleen: kan hij op die zachtige banden de rest van de race volmaken? Het, uh, ja, het is even tricky. Maar hij ligt gewoon tweede. Dus ongelooflijk van de laatste plaats naar de tweede plaats. Alonso derde, Button vierde. En Senna op de vijfde positie. Kijken of Gerard de Groot en de hockeyers van Bloemendaal en Amsterdam het hoofd nog boven water kunnen houden. Er wordt uh, op dit moment niet meer gespeeld. Uh, ik ga eens kijken wat de scheidsrechters gaan doen. Van Eert en Bruning. Het is overigens 1-1 geworden. Bloemendaal heeft gescoord via Roel Bovendeert. We hebben 20 minuten gespeeld. Scheidsrechters gaan overleggen. Ik denk gewoon dat er niet meer verder gegooid kan worden. De plassen staan op het uh, kunstgrasveld van Bloemendaal. De regen die uh, komt naar beneden. En als je een beetje achter het doel van uh, Stokman, Jaap Stokman, kijkt. dan zie je een grote berg hagel liggen. Die is vanmorgen van het veld hier uh, afgeschoven. Veel noodweer geweest hier in Bloemendaal. En nu gaan scheidsrechters uh, Bruning en Van Eert uh, praten met uh, aanvoerder en Wartel Lee, Lee komt erbij en uh, De Nooijer en aanvoerder Billy Bakker van Amsterdam. Wat willen we verder? Kunnen we verder gaan? We wachten op de beslissing en we gaan snel naar Richard, want er is wel een voetbaldoelpunt. Ja, Herenveen is in het Enstra stadion op 1-0 gekomen. En het is terecht en wie anders dan Vin Bogason, de IJslandse spits. Maakt de treffer uitstekend gevoetbald van Herenveen. En natuurlijk staat ook Joris iets weer aan de basis. Steekt de bal door het centrum. En dan is hij daar toch als de kippen weer bij. Vin Bogason, zijn negende goal voor Herenveen 1-0 in het Enstra stadion in Herenveen. Straks ook nog de tennisfinale, de Masters in Parijs. Toch wel met de wat verrassende finalisten. Ferrer kennen we al heel lang, maar Janovic onthoudt de naam. Let's En Tom Jones zongen over jou. Twente, Feyenoord gaan we dan maar zeggen. En die houtkamp vroegtijdig beslist of mag dat nog niet zeggen? Ja, ik begon al jaloers te worden. Het is uh, nog niet beslist tot Maar ik moet wel zeggen dat FC Twente het heft flink in handen heeft tegen Feyenoord. Feyenoord heeft het moeilijk. Omdat het middenveld van Twente gewoon uh, erg sterk is. En helemaal de rechterkant met uh, Dusan uh, als uh, rechterspits En uh, rechtsbek Rosales die heel vaak en heel gevaarlijk mee opkomt regelmatig. Spelen een uitstekende wedstrijd. En dan ook nog aangevuld met Wout Brama en Willem Janssen op dat middenveld. Gaat het gewoon goed voor FC Twente. En kan Feyenoord eigenlijk na de 2-0 achterstand al naar 7. 17 minuten opgelopen. Eigenlijk weinig in aanvallend opzicht doen. En is het FC Twente dat steeds gevaarlijk richting het doel... Van Costas Lamproe. Komt nu is Chatley ook een uitstekende wedstrijd. Maar hij maakt ook wel zijn een foutje. Zoals nu uh, is eventjes weg. En dan kan ik eens kijken of uh, Jan Maat... die een beukje krijgt van Willem Jansen, uh, wordt uh, met wel een mantel der liefde bedekt door Pieter Vink Wat betreft gele kaarten, Het wordt wel voor gefloten, uiteraard. Overtreding van uh, Willem Jansen op uh, Jan Maat. Snel genomen op immers. Immers nog niet in de wedstrijd. Raakt de bal ook nu meteen weer kwijt. En dan kan uh, via Brama een uh, leuk driehoekje met Willem Jansen. En de bal weer terug naar Brama. Open doekje naar Castagnos. Die ook zeer actief is en goed speelt. Bal meteen op Rosales. Rosales naar de rechterkant. Naar Tadic. Die rechterkant die levensgevaarlijk is. De doorgelopen Rosales wordt niet bereikt. En dan kan. Uh... Uh, uh, Feyenoord overnemen met Pelle. Maar Pelle raakt de bal ook uh, bijna kwijt. En met heel veel moeite krijgt hij hem dan toch nog bij Martens Indy. Maar er wordt gestoord. Er wordt heftig gestoord. Constant weer door FC Twente. Met succes. Nu is het uh, Klaasie die de bal heeft. Nou, Martens Indy. Weer jagen. Bal terug naar Lamproe. Die wordt ook opgejaagd door Castanjos En zo met nog 3,5 minuten gaan in de eerste helft. Heeft FC Twente duidelijk het heft in handen. En leidt dan ook verdiend met 2-0. Wateroverlast bij Bloemendaal Amsterdam. De hockeyers. Kun je eigenlijk zwemmen? dat het geld? Nog niet, maar de jeugd vindt het mooi hoor. Die glijdt door de plassen op het kunstgrasveld van Bloemendaal. Prachtig natuurlijk, maar de spelers niet en de scheidsretters ook niet. Ze hebben het een paar minuten geprobeerd uh, nadat ik de eerste overleg tussen scheidsrechter en captains uh, heb gemeld. Maar die paar minuten, dat werden er vijf in totaal. En toen zeiden scheidsrechter Bruning en Van Eert: het is genoeg geweest. We houden er even mee op wat er nu gaat gebeuren. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Een paar weken geleden zijn we naar het tweede veld verhuisd toen, uh, toen we in Pinocque, bij Pinoquet oh, ja, waren. En... Nu gaan we even kijken wat er gaat gebeuren. De wedstrijd wordt voor onbepaalde tijd gestaakt met 1-1. Dat hoort u net van de speaker. Ik ga zo eens praten met de scheidsretters wat de mogelijkheden zijn. Maar verhuizen naar veld 2, dat zou kunnen. Dan moeten daar de damesveteranen weg. Maar het licht is daar niet aangestoken. En het licht op het hoofdveld is wel aangestoken. Dus ik ben benieuwd wat is het zo er gaat donker? gebeuren. Het is heel donker. Als je zo om je heen kijkt, en ik doe dat nu van onder de paraplu... dan is het één grauwe sluier... ...die over Bloemendaal hangt. Het ziet er niet naar uit dat het snel droog zal worden. De buienradar is natuurlijk bekeken. En die zegt ook dat het hier voorlopig blijft regenen. En ik meld nog maar eens die hoop hagel en sneeuw... ...die achter het doel van Stokman... ...althans Stokman is nu naar binnen... ...maar het doel waar Stokman, Jaap Stokman, het doelman van Bloemendaal zojuist stond... ...daar ligt een enorme berg hagel. Die is vanmorgen al van het veld geveegd. En het veld, ja, het draineert niet zo goed. Er staan gewoon hele, hele grote plassen. Nou, dat uh, wordt allemaal vervolgd voor onbepaalde tijd gestaakt. Ik had al een mooie kreeg. Ja, nou, Heerenveen, ja. Peck Zwolle, Richard van der Bade. Ja, hier is het gewoon droog. En Heerenveen leidt 1-0, e speelt ook leuk voetbal. We zitten in een fase waarin Heerenveen echt uh, kans op uh, kans stapelt. Met name de Ridder was zojuist uh, heel dicht bij de 2-0. En Wouters, de scheidsrechter, moet het uh, regelmatig ontgelden. Neemt ook hier en daar wel wat vreemde beslissingen, moet ik zeggen. Zojuist een gele kaart voor uh, Gouwe Dat sloeg werkelijk uh, nergens op, de centrale verdediger van Heerenveen. Maar Veen, dat voetbal dus nu goed heeft duidelijk vertrouwen gekregen na die goede goal van uh, Vin Bokason Laat het toch iedere keer weer zien in de spits bij Veen. Een, een prima kans voor de ridder die eigenlijk Vin Bokason had moeten aanspelen. Wilde het zelf doen en schoot de bal net naast. En even later was het uh, de andere vleugelspits, uh, Rajiv van La Parra. Die uh, boer op zijn weg vond, de keeper van uh, Zwolle, dat eigenlijk geen antwoord heeft op het goede spel in deze fase van de wedstrijd zo vlak voor rust van Herenveen. Nu wordt er achterin opgebouwd met Zomer. Het valt op dat bij Zwolle het achterin juist hapert en dat Lachman en Van den Berg heel veel moeite hebben met Vin Finbogason en de aanvallende middenvelder Djuruziet. En daar is het spel van Herenveen natuurlijk ook aan opgehangen. Nu wordt er weer gefloten voor een overtreding en mag Herenveen weer een vrije trap gaan nemen in de buurt van de middencirkel. De bal wordt gepaast naar Maracek, die zojuist ook een kans kreeg voor Herenveen. En zo zijn de verhoudingen op het veld inmiddels wel duidelijk... is Herenveen eigenlijk al vanaf het begin de betere ploeg... maar zeker na de goal is het Heerenmeester. Er wordt achterin rustig opgebouwd. We zitten op slag van rust, nog een halve minuut plus wat extra tijd. En de thuisploeg leidt dus verdiend met 1 tegen 0. VVV houdt het nog steeds droog tegen AZ. Frank Vieluit. <laughs> ja, of in... De... En figuurlijk is het zeer zeker. De officiële speeltijd zit er op dit moment op. Het is 0-0. Seipkoop zojuist een bal van de doellijn. En AZ komt wel steeds dichterbij. Maar het is een geduldoefening waarbij je geneigd bent je geduld langzamerhand te verliezen. Zeker als je voor AZ bent. En Van Siegem besluit dan er geen extra tijd bij te trekken. En ook te gaan rusten met 0-0. Nou, daar zal alles wat uit Limburg komt in dit stadion wel tevreden mee zijn. Maar bij AZ zullen ze zich afvragen, hoe kan dit in hemelsnaam? Want we hebben 7-8 kansen gehad. Twee ballen van de lijn gekopt zien worden. Een heleboel kansen ook niet gehad, omdat we de bal vergaten te raken. Niemand krijgt die bal tussen de palen. Of hij wordt van de lijn gehaald, kortom AZ 0-0. Het is een klein wonder dat VVV daar nog op staat. Twente, Feyenoord en die uh, mogen we ook zeggen dat de heer Matthijssen op leeftijd komt. Uh, ja, hij was een beetje aan de late kant met ja. zijn tackle. Kreeg daarvoor ook de gele kaart en uh, leverde verder niets op voor FC Twente. Maar FC Twente heeft natuurlijk al toegeslagen in de eerste 17 minuten van deze wedstrijd. Terwijl we in de extra tijd zitten van de eerste helft. Want het staat 2-0 voor FC Twente. Nu een uh, blessuretje. Ik denk dat het uh, aan de linkerkant bij Schilder... Nee, niet Schilder. Wie is dat? Castanjos. Ja, Castanjos. die heeft uh, pijn. En uh, die is met de kop, met de hoofden tegen elkaar met uh, de Vrij gekomen. En van achteren was het de Vrij. Die de jonge Castanjos tegen het achterhoofd kopte. Maar is weer opgelapt. Voelt nog even aan het hoofd en kan verder spelen. Opvallende speler natuurlijk in deze wedstrijd. Luc Castanjos voor FC Twente. Voormalig Feyenoord. Ging toen voor veel geld naar Inter. Amper gespeeld. En nu dus opgepikt door FC Twente. Was wat ongelukkig in de eerste fase van de competitie. Maar maakt dus een heel belangrijk doelpunt. Het tweede doelpunt van FC Twente tegen Feyenoord. Overigens had het heel leuk geweest voor de objectieve toeschouwer. Eh, als eh, Schaken niet over de bal heen maaide. toen hij de enige echte grote kans voor Feyenoord kreeg twee minuten geleden. Nu is het eh, Pelle. Goeie bal naar de linkerkant. Kan Boetius de bal voorgeven? Doet dat maar te zwak en te slap. Kan zo gevangen worden door Michailov. Nee, jammer. Boetius begon heel goed aan deze wedstrijd. Maar is zijn hoge eh, tempo een beetje kwijtgeraakt. in het verloop van de eerste helft. die zojuist door Pieter Vink tot een einde is gebracht met drie fluitjes. En dat uh, leverde veel op van de Twente-supporters. Want Twente gaat rusten tegen Feyenoord met een 2-0-voorsprong. Er is rust bij Heerenveen-Pek Zwolle. ruststand 1-0, doelpunt van Vin Bogasson. AZVVV 0-0 bij rust en Twente Feyenoord hoort het 2-0 bij rust. En helemaal geen rust, voortdurende onrust bij de Formule 1. Ronald van Dam, hoe staat het nu? Ja, het is echt uh, af en toe echt chaos. Wat gebeurde er net weer? Het gevecht om uh, de vijfde plaats met... Uh, Paul Di Resta, die Grosjean aanvalt, is er dan voorbij? Dat denkt Perez hé, hey, ik profiteer, ga ook mee. Mark Webber, die erachter zat, denkt, ik doe ook nog een duit in het zakje. En vervolgens gaan er drie man af. En is uh, Di Resta dan de lachende eerste van dit groepje, zullen we maar zeggen. Maar dat uh, betekent wel dat Webber eruit is. En dat uh, Red Bull, dat hier ook uh, de constructeurstitel had kunnen binnenhalen... dat misschien wel kan gaan vergeten. Grosjean uitvaller. En... Perez rijdt met de schade rond. Belangrijker is dat we de tweede pitstop hebben gehad van Sebastian Vettel. Team heeft toch besloten om hem binnen te halen. Hij lag op de tweede plaats voor Alonso. Is teruggevallen naar de vierde positie. Dat betekent als Alonso tweede wordt. Maar hij heeft wel button in zijn nek dat hij 18 punten scoort. En de vierde plaats voor Vettel levert 12 punten op. Dan verliest hij maar 6 punten. En dat is natuurlijk dus gewoon razend knap als je de race als laatste bent begonnen. Dus dan doe je echt aan damage control. Dat het zo mooi heet. Maar damage control. Terwijl we nog even naar die herhaling zitten te kijken van het incident. Met die Resta, met Perez erbij. Met Mark Webber en met Grosjean. Ja, Dat is een hoop schade voor drie Formule 1-auto's. Dat uh, gaat weer de nodige eurootjes kosten. Dus het is, uh, gebeurt van alles in Abu Dhabi. Echt een vermakelijke race. En uh, ja, Vettel, als hij vierde wordt, zal hij daar heel heel tevreden mee zijn. En uh, ja, nog altijd aan de leiding. Hè? Geweldig hoor. Kimi Räikkönen, Alonso tweede. Button op de derde plaats. En Vettel zogezegd op de vierde positie. De finale van de ATP Masters in Parijs. Met een verrassende pol. Janovic doet hier het in de finale tegen Ferrer net zo goed. Marcel Mesker. Nou, ze zijn nog maar net begonnen. Het staat 1-1 in de eerste set. Maar ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Want wat een wedstrijd is dit voor de tennisliefhebber. We hebben hier een David Ferrer. Gaat even iets niet goed met de verbinding. Ben je er nog, Marcella? We gaan het gaan uitleggen. We hebben hier een David Ferrer en een Jadovic. We horen er straks ongetwijfeld meer over. je met een uh, titel van een plaat wat mijn gevoel goed weergeeft tijdens de plaat. Save me. <laughs> nou ja, het had in ieder geval uh, voldoende ruimte om even de lijnen met Marcella Mesker weer te herstellen. Verder tegen Janovic. Marcella. Ja, de lijn uh, doet het weer. Uh, en uh, de wedstrijd is uh, op gang. 2-1 inmiddels. We zijn een gamepje verder voor David uh, Ferrer, de Spanjaard. De nummer 5 van de wereld. De man die zo ontzettend goed bezig is dit jaar. Zes titels won. 17 in totaal heeft. Maar in de top 5 als top 5 speler nooit een masters toernooi won. Nou, Hij heeft geen uh, Murray tegenover zich, geen Djokovic, geen Nadal, geen Federer. Dus dit is een gouden kans voor David Ferrer. Dit is een kroon op zijn goede jaar. Hij is 30 jaar. Hij won vorige week het toernooi van Valencia. en staat dus nu in de finale van Parijs. Maar ja, dan staat hij tegen een uh, nieuwe jongen. New kid on the block wordt hij al genoemd. Want die Jerzy Janowic. Ja, voorafgaand aan dit toernooi. Niemand kende hem. Um, hij is 21 jaar. 2 meter en 3 centimeter... Dus dan weet je dat al. Heeft hij een beest van een service. Uh, slaat ontzettend hard. Heeft deze week als qualifier vijf top 20 spelers van de baan geslagen. Waaronder de nummer drie Andy Murray. Ja, en het is een leuke tennisser. Hij heeft behalve kracht en lengte. Heeft hij een geweldige dropshot in huis. Geweldige handen. Nou, en die combinatie is uniek. Deze jongen gaat stijgen naar de top 30... Nou, dat is uh, sinds 1984 niet meer uh, gebeurd. Toen hadden we die dubbelpartner van Tom Okker, Wojciak uh, Fibak. Een Poolse tennisser. We hebben natuurlijk de Radwanska-susjes. En nu hebben we een nieuwe ster, Jurzi Janowicz. We gaan die naam onthouden. We gaan genieten van hem. Laten we hopen dat hij er een mooie wedstrijd van kan maken. Want uh, ja, er staat voor beide veel op het spel. Een eerste masterstitel, de doorbraak van Janowicz... Ja, en die bekroning op het werk voor Ferrer. Dus wat willen we nog meer? We zitten aan het begin van de wedstrijd. 2-1 voor Ferrer. Ik kon nog gauw even melden dat we uh, ja, op zich wel een Nederlands succesje hadden. Weliswaar niet een titel in het dubbelspel voor Jean-Julien Royer. Uh, die speelde met zijn Pakistanse partner Qureshi. Zij verloren van de, het Indiaanse duo uh, Bopanna en Bhupati. Maar toch een mooie warming-up voor volgende week. Als hij de ATP Tour World uh, Finals speelt in het dubbelspel. Dus uh, Royer vanochtend verloren. Maar een mooie plek in uh, de finale in het dubbelspel in Parijs. Nu concentreren we ons uh, op uh, Janowicz. Het is nog steeds 2-1 voor Ferrer. 40-30 voor De Paul. Hij is dus op weg naar 2-2. Groningen en NEC was de half 1-wedstrijd. 1-0 de leeuw. Paulson 1-1. Daar leek het toen toch op uit te draaien. En toen was daar ineens invaller Roordaar die daar scoorde. 1-2. Nek wint dus weer uit, mag je niet zeggen. NEC. NEC wint weer uit van Groningen. Wat toch hobbelend, hobbelend door deze competitie gaat. En zoals dus we bij NEC Maling aan hebben, Bas Tichelen praat met de matchwinner. Geert Aarend Roordaar. Een Fries die scoort in Groningen, of is dat te makkelijk? Dat is heel makkelijk, ja. ja. Maar voelt het wel een beetje zo of heeft dat er helemaal niks aan mee te maken? Nee, heeft helemaal niks mee te maken. Ik heb niks tegen Groningen, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ik kom hier maar voor één ding en dat is uh, om te winnen. En uh, dat is gelukt vandaag. Toen jij in het veld in kwam, uh, toen leek de wedstrijd eigenlijk af te steven op een gelijkspel. Of had jij wel het gevoel dat jullie nog aan het langste einde zouden trekken? Uh, ja, we hadden wel genoeg kansen, denk ik, tweede af. En uh, ja, voor mij, uh, als je dan erin komt, dan wil je maar één ding en dat is... Uh, dat is toch uh, proberen druk te zetten. En dat was ook aangevend voor. We moeten uh, zorgen dat we veel druk erop houden. En dan, uh, dan hopen dat het instort. En uh, ja, ik kreeg hem mooi uh, bij de tweede paal gelegd. En uh, ja, dan is het uh, kassa. En kop jij hem dan nou goed in of doen ze bij Groningen van alles verkeerd? Want volgens mij kan een keeper uitkomen die doet het niet. Dan kan de verdediger misschien wat beter opletten. Ja, dan doen we de, bal, de man tekort die de, de bal gaf, denk ik. Breuer. Ja, er zat heel veel effect aan. En, uh, ja, ik, ik zag een gaatje daar en uh, ik, ik zag hem steeds dichterbij komen. Dus, uh, yeah en ik hem binnen. Um, wat is dat toch met jullie in uitwedstrijden? Kun je dat uitleggen? Nee, dat is uh, lastig uit te leggen. Ik, uh, ik heb er ook geen verklaring voor. Alleen uh, als je ziet hoe we vandaag beginnen, dan, uh, dan was het niet het beste van ik. En, uh, en daarna hebben we het aardig recht gezet. Ik denk twee, heel de tweede al wel gedomineerd en uiteindelijk verdiend gewonnen. Je bent eigenlijk de hele wedstrijd bezig om te repareren. Um, want het eerste kwartier, de eerste twintig minuten waren jullie eigenlijk niet thuis. Nee, klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, dat, dat vond ik ook. En, uh, maar ik denk wel dat we daarna wel het spel oppakken. En dan voel je ook wel dat, uh, dat er wel wat te halen valt. En misschien wel heel makkelijk om te zeggen achteraf. Maar ik denk dat we de tweede helft wel hebben afgedwongen. Maar het blijft toch weer, dat vroeg ik zo even, hoe dat dan kan. Dat dat op vreemde bodem eigenlijk heel makkelijk gaat. En dat als je thuis speelt dat dat moeilijker blijkt dit seizoen. Ja klopt, thuis hebben we, hebben we een paar wedstrijden gespeeld. We hebben ook... Uh... Ja, wel gedomineerd. En uh, de wedstrijd in handen. Maar ja, dan, uh, dan maken we het niet af. En uh, laat het hier wel zo zijn. Laat het hier wel zo zijn, zei Geert Arend -Roor. Dat is dus de matchwinner bij Groningen NEC 1-2. De Formule 1 van Abu Dhabi. Wie heeft nou het meeste voordeel van die uh, safety car? Wat het van dan? Nou, dat is Sebastian Vettel. Want uh, die is na zijn tweede pistop op zachte banden gaan rijden. Die houden het wat minder lang vol. Maar goed, hij hoeft nog maar uh, elf rondjes. En die hebben veel meer grip. Dus hij kan uh, ja, nu eens kijken of hij de man op de derde positie... Jensen Punt kan gaan inhalen de dan nog Fernando Alonso. Aan de andere kant had hij ook geen onnodige risico's willen nemen. Ik bedoel, eh, als je als eh, allerlaatste aan de race begint en je ligt nu vierde... en je blijft aan de leiding met nog twee races in het kampioenschap te gaan... dan zul je jezelf dus gewoon eh, rijk moeten rekenen en slim eh, moeten zijn. Maar hij... Is wel de snelste op de baan. Raikkonen slaat overigens een gaatje alweer meteen met Alonso. Ja, die gaat echt op weg naar zijn allereerste overwinning... sinds een comeback in de Formule 1 dit jaar. Dus uh, teruggekeerd bij Lotus Geno. We weten nog dat er een stop and go penalty aankomt voor Sergio Perez. Hij wordt als de hoofdschuldige aangewezen van dat incident... waar ook Mark Webber slachtoffer werd en Romain Grosjean. Die drie vlogen eruit. We hebben nu zeven in uitvallers in totaal. En we moeten dus nog elf rondjes in... Uh, ja, inmiddels niet meer de schemering... maar gewoon de avond van Abu Dhabi... En uh, waar geld geen rol speelt, waar uh, genoeg olie is, waar genoeg benzine is... Al had uh, Vettel daar in de kwalificatie dan weer eens andere gedachten bij. Maar hij gaat nu lichtjes in de aanval bij Butten. Probeert er aan de binnenkant. Nee, blijft er nog even achter liggen op de vierde positie. Elf rondjes nog voor Sebastian Vettel, voor Jensen Butten, voor Alonso... en de koploper Kimi Raikkonen. Radio 1, het NOS Journaal. Als ik langzaam praat, is het half vier precies. Hier is Mark Visser.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 De politie heeft gisteravond een man aangehouden die een parkeerwachter in Zwolle zou hebben aangereden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of poging tot moord. De man was boos omdat hij een boete had gekregen. Hij stapte in zijn auto en reed op de parkeerwachter in.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 Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Klobber-de-Raasdorp ook 3 kilometer. NOS, op NOS Radio, en dan gaan we verder met de tussenstanden bij het hockey. Er zitten een paar verrassende tussen Den Bosch. AGC 2-1 Kampong tegen Rotterdam 2-4. Schaarweide tegen SCAC 2-0. Pinoquet staat met 4-0 voor tegen Voordaan. Oranje-zwart met 3-1 voor tegen Lade. En Bloemendaal-Amsterdam was even gestopt tot de nadere orde. Hoe is het nou met die mooie weerhockeyers daar bij jou, Gerard? Het Tédansam, want dat doen ze hier op Hockeyclub. Het Dansaan kan beginnen, want de wedstrijd is afgelast. Het tweede veld staat ook een beetje onder water. En scheidsredders Bruning en Van Eert hebben gewoon gezegd... er kan niet gehockeyd worden. Ik sta op het balkon van het clubhuis achter me... het geroezemoes van het thé dus. En vormen het veld van Bloemendaal dat er mistroostig bij ligt. Veel water staat erop. Het regent hier nog steeds. En er kan gewoon niet gehockeyd worden. 23 minuten stond er op de klok. Het was 1-1. En de wedstrijd wordt op nader datum... daar gaat de hockeybond morgen over praten... gaat op nader datum afgespeeld worden. Bij de 23 e minuut gaan we dan beginnen. Dan moeten we dus nog 12 minuten in de eerste helft. En dan daarna nog 35 minuten. Bij de stand van 1 tegen 1. Bloemendaal Amsterdam. Het was... Een matige wedstrijd natuurlijk op dat natte veld. En die 1-1, dat is mooi, dat is iedereen tevreden over. En dan kunnen we gewoon weer een nieuwe wedstrijd gaan spelen. Over, ja, zeg het maar eens een week, twee weken of wat dan ook. Maar in ieder geval geen hockey meer in Bloemendaal. Het ligt eraf. AZ tegen VVV, Frank Wieland, Weten ze bij VVV nageurs dat ze nu de andere kant ontmoeten? Ja, ja, want ze staan met hun gezicht gewoon de andere kant op. Dat heeft Lokhoff gezegd. Denk erom jongens, omdraaien. We beginnen aan de andere kant en dan gaan we gewoon weer staan wachten. Wat AZ doet? Elke door is het door. Oh, hij vergeet de bal. Dat helpt niet als je alleen richting de goal afgaat. en. Uh... Dus komt er ook geen kans, althans niet in eerste instantie. AZ houdt wel balbezit, want VVV is keurig teruggeplooid inmiddels. Die uh, zeven man die daar uh, staan te verdedigen, die staan er weer gewoon braaf. Geen wissels in de rust. En trouwens, uh, het eerste schot in de tweede helft was Van Van Haren. Die speelt er echt bij uh, VVV. Ik zal niet zeggen dat er schot op doel was, want dat was het zeer zeker niet. De bal ging een meter of zeven naast. Maar het was in ieder geval een poging om iets te doen van VVV. Dat hebben we de hele eerste helft niet gezien. Rust 0-0, nu ook nog 0-0. her in balbezit, even wegdraaien, zoeken naar de opening. Die wordt dan gevonden bij Hendriksen balletje breed naar Marcellus. Die gaat dan zijn tegenstander proberen voorbij te lopen. Dat is Linse. Die staat dat uh, niet toe. En dus moet de bal opnieuw uh, breed richting 4 geven. Die schuift het middenveld in. En dan uh, moet er naar Gorter. Bal naar Gorter. Bal naar Goetmoenson. Die moet voorgeven vanaf de achterlijn. Bal blijft binnen. En zo kan Maanpa, nee, toch een hoekschop. Bal uiteindelijk nog aangeraakt uh, daar uh, aan de linkerkant bij uh, VVV. En dus een hoekschop. Van uh, AZ voor AZ. Dit is de eerste van de tweede helft. In de eerste helft hebben ze er een stuk of 13-14 gehad. En uh, niet één is er echt heel erg gevaarlijk geworden. Want meestal uh, lieten ze de bal keurig netjes voor elkaar lopen bij uh, AZ. Nu is het een korte uh, hoekschop. En gaan we dus gewoon uh, proberen aan te vallen. Met uh, Berends die de bal nu bij de tweede paal legt. Eltidoor probeert te koppen. Komt er dan net niet aan. Het wegwerken bij VVV achterin werkt ook niet. Linse trapt uh, mis. En dus kan AZ gewoon doorvoetballen. Nu over de rechterkant met Elm die een bal probeert voor te geven. De bal gaat over de zijlijn, wordt geblokt. Kan AZ gaan gooien, maar uh, er kan er maar één gooien. En dus moet hij uh, nu naar de zijlijn lopen. Nee, dat gaan we toch maar eens sneller doen. Want het tempo moet tenslotte wat opgeschroefd worden. Dat zal de boodschap in de rust zijn geweest. Het gaat allemaal wel heel erg takkie aan. En dan komen er ook wel kansen. Maar AZ verzuimt die kansen erin te schieten. Tot nu toe lukt dat in de tweede helft ook nog niet. AZ in de aanval, VVV verdedigt. En VVV heeft voorlopig een punt. En dat lijkt het maximaal haalbare in Alkmaar. Ook Twente en Feyenoord zijn aan de tweede helft begonnen. En die houdt ongewijzigd bij de ploegen. En Twente weer in de aanval. het ja, was een hele leuke wedstrijd eh, toen de beide ploegen gelijkwaardig waren, maar dat was maar 17 minuten. Dus stond het 2-0 voor FC Twente. En nu, eh, toen heeft Twente echt het heeft in handen genomen. En is eh, sterker dan Feyenoord. Kijken wat Feyenoord in de tweede helft kan doen. Als Matthijs de bal naar voren speelt, Maar komt niet bij Pelle aan en ook niet bij Immers. En dus kan eh, FC Twente via Douglas de bal naar de rechterkant spelen, naar Rosales. Die een goede wedstrijd speelt. Tot nu toe een goede basis in huis heeft. Deze is wat minder richting Castanjos, een van de twee doelpuntenmakers van FC Twente. Gaat Feyenoord het weer proberen. Boetjes met een aardige beweging. Maar bereikt geen medespeler. En dus kan FC Twente weer overnemen. Gaat de bal naar Michailov. De Bulgaarse keeper. Ze hem in de voeten van Brama Aanvoerder van FC Twente. Weet altijd wel iemand te vinden. En zo gaat het heel goed. Uh, gaat de bal naar Rosales. Aan de rechterkant. Rosales een vrij veld voor zich. En dan kijken. Wie kan hij vinden? Hij trekt naar binnen. En uh, zoekt, uh, zoekt het schot. En kan hij gaan schieten? Nee. Bereikt wel aan de buitenkant. Chatli Randstras op gebied, schiet dan wel. En de uh, bal gaat uh, maar net naast het doel dat hij onderweg aangeraakt wordt. Door Jan Maat als ik het wel heb. En dat levert een hoekschop op in het regenachtige Enschede voor FC Twente. En lijkt het erop dat FC Twente doorgaat waar het eerste helft mee geëindigd is. Gewoon goed voetballend en Feyenoord onder druk blijven zetten. En dat bij een 2-0 voorsprong. Even kijken wat de hoekschop gaat opleveren. Als Wout Brama naar de linkerkant, naar de linkerhoekvlag gaat om de bal daar op te pikken. Heeft uh, wat steun. Van Tadic... Uh, zal hem misschien kort gaan nemen? Nee, want nu komt ja wel toch kort. En Tadic kan hem uh, voor het doel gaan zetten. En daar is die bal uh, voor het doel. Is het bijna Douglas die de bal kan intikken. Is de bal in de lucht, wordt door Brahma teruggebracht. En dan uh, Chatli. en dan Janmaat die de bal wegkomt. Maar de bal blijft in de buurt van het uh, strafschapgebied uh, van Feyenoord. Met Tadic naar Willem Janssen. Willem Janssen met een voorzet komt in de voeten van uh, Janmaat. En dan kan er heel snel gecounterd gaan worden door Feyenoord. Dus het is een 3 tegen 3. Kijken wat dit gaat opleveren. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Pellen, bal naar de linkerkant, naar Boetius... De er moet de voorzet goed zijn om pellen eventueel weer in uh, mogelijkheden te geven. Maar dat lukt niet. En het schot van heel ver van uh, uh, Vilena gaat uh, ook geen kant op. Nog even kijken wat uh, Immers doet. Want die brengt de bal bij schaak in het Stadshoekgebied. En dan levert het niets op. En is het uh, nog altijd 2-0. Ook na vier minuten spelen in de tweede helft. Herenveen tegen Peck Sworm, ook begonnen aan de tweede helft. Richard nog Wissels. Ja, ja, een andere keeper bij Herenveen. In de extra tijd van de eerste helft gebeurde het bij een uh, uittrap. Christoffer Nordveld, de Zweedse doelman van Herenveen, Het schoot erin bij hem. Typisch gevalletje denk ik van uh, Hemstring. Bleef ook minutenlang liggen op het veld en is nu achtergebleven in de kleedkamer. En voor hem nu de logische vervanger Brian van den Bussen. Heerenveen dus op voorsprong 1-0. Knappe goal van uh, de centrumspits van Heerenveen. Alfred Vindboga zijn negende competitiegoal goal. En Heerenveen gaat ook op jacht naar een tweede treffer. Heeft het meeste balbezit in de beginfase van de tweede helft. Nu met Djuricic de aanval aanvallende middenvelder. Paast de bal in de, in de middencirkel breed naar uh, Van La Parra. Van La Parra moet dan nu een actie gaan aanzetten aan de linkerkant van het veld inmiddels. Speelt de bal kort terug weer naar Djuricic. Altijd in beweging, continu aan speelbaar en via Koems gaat de bal dan... Terug naar de verdediging en zo probeert Heerenveen uh, weer opnieuw van achteruit op te bouwen met Ramon Zomer. Dit is goed gezien diep naar Koems. Koems in de middencirkel probeert het nu aan de andere kant met een uh, goede bal richting... Uh... Uh, van La Parra, dat mislukt dan weer. Zwolle zit ertussen en kan dan proberen weer iets te gaan bedenken. Maar Zwolle heeft het moeilijk. Had het al moeilijk na die goal van Heerenveen. Komt er eigenlijk niet of nauwelijks uit. Het verzorgde voetbal, wat je in de uitwedstrijden vaak bij Pek Zwolle toch zeker ziet. Dat is afgezien van de eerste 15 minuten toch een beetje uitgebleven tot nu toe in deze wedstrijd. Benzel moet dan achter de bal aan. Helemaal uitgeweken naar de linkerkant. Tikt hem terug naar Moktar. Moktar nog altijd. Wordt fel op de huid gezeten door Gouwe Leeuw. Tikt de bal dan nog weer even een station verder terug. En zo probeert Zwolle dan uh, in een laag tempo om Heerenveen te verrassen. Nu misschien in de counter een kans voor uh, Finn Bogasson. Maar er wordt goed verdedigd door Lachman. Die tikt de bal vervolgens terug naar Boer. 49 minuten op de klok in het Enstra stadion. Heerenveen verdient op 1-0. Finn Bogason is de doelpunt te maken. Hoe lang moeten de auto's nog bij Ronald van Dam? Je moet er nog uh, vijf rondjes. Waarbij uh, Sebastian Vettel op de loer ligt bij uh, Jensen Button. Die heeft inmiddels uh, Alonso een beetje weg zien rijden voor hem. Alonso op de tweede plaats op twee seconden van Kimi Raikkonen. En Vettel dus loerend op de vierde positie. Maar ja, die, ik zei al, die zal geen onnodige risico's nemen. Die wil natuurlijk gewoon hoe dan ook aankomen. En die in ieder geval 12 punten binnen hengelen. En dan blijft hij de koploper in het wereldkampioenschap. Want Alonso scoort aan 18 punten. En dan loopt hij er maar zes in op de Duitse. Ja, en dan gaat Kimi Raikkonen dus op jacht of op weg eigenlijk moet ik zeggen... naar zijn allereerste overwinning sinds zijn comeback in de Formule 1. Is dus het twee jaar tussenuit geweest. De Finn omdat hij wel even klaar was met de Formule 1 in 2009 hing hij zijn helm, zijn Formule 1 helm althans, op aan de wilgen en ging die rally's rijden. wereldkampioen hield 2007 bij Ferrari. En nu is hij terug weer bij Lotus. En hij zou Lotus de eerste overwinning sinds Ayrton Senna in 1987. die won toen de grote prijs van Dritoort kunnen gaan bezorgen. En zijn eerste dus zelf ook sinds zijn comeback. Vindt die was wel mooi dus hoor. Ze reden even achter de safety car. En zijn engineer zei over de radio, uh, blijf vooral die band op temperatuur houden. Hè. Ze blijven dan een beetje zigzag over de baan. Want ze rijden ook veel zachter dan ze eigenlijk zouden moeten. En het norse commentaar van Raikkonen over de radio was... Ja, wat denk je zelf? Uh, yo, ik uh, rijd al een uh, tijdje mee in dit circus. Uh, dat geeft aan uh, hoe, uh, hoe Kimi Rijkonen in elkaar zit. Goed, nog uh, vijf rondjes van de 55. Rijkonen dus op koers om de race te winnen. Vettel nog vierde, Alonso op de tweede plaats. Het NS-Marcella Mesker is wel iemand op koers... voor het winnen van die masters in Parijs. Nee, het gaat gelijk op. Uh, vier gelijk. Eerste set uh, ik moet zeggen. David Ferrer koest uh, wel door zijn service games heen. Een paar love games. Maar ja, dat kan je ook zeggen van bijvoorbeeld die laatste service game van uh, De Paul Janowicz. Services van 230 km per uur is uh, helemaal geen bijzonderheid. Hij slaat gemiddeld, we zagen zo even een statistiekje voorbij komen, 40 kilometer harder met zijn eerste opslag. Dus dat is wel een verschil wat je meeneemt hoor op zo'n indoorbaan. Uh, om nog maar even aan te geven hoe goed deze Janowicz is. Deze week won hij na twee wedstrijden in het kwalificatietoernooi achtereenvolgens van Kohlschreiber, top 20. Silic, top 20. Murray, top 5. Tipsarewic, top 10. En Simon, top 20. Dat zijn nogal wat namen. En hij speelde echt fantastisch. En als je het nu ook ziet, hij begint iets meer zijn ritme te vinden. Er komen wat rallies. Hij slaat uh, zijn voorhand gemiddeld met zo'n 160 kilometer per uur. En dat is hard hoor voor een groundstroke. Maar ja, je staat tegen de Little Beast, David Ferrer. Die is snel. Die heeft de benen om uh, ja, die harde ballen terug te slaan. Defensief erg sterk. Dus ja, dat zal een beetje het verhaal worden. Weet Janowicz zijn fouten te beperken? Weet hij te scoren met zijn service, met zijn voorhand? Of is het Ferrer die net te solide is? Je zou zeggen het laatste. Maar ja, je weet het niet. Janowicz heeft een droomweek. Voorlopig doet die jonge Pol, 21 jaar pas, het heel erg goed. Het staat vier gelijk. Ferrer serveert 30-15. Na Summer, lang, lang geleden 1989. This time I know it's for real. Jij hoopte voor de neutrale toeschouwer dat Feyenoord terug zou komen, hè? maar dat gebeurt niet, Hendy. Oeh, oh, bijna 3-0. Castanjos die in de handen eh, komt van keeper Costas Lamproe. Ja, eh, feyenoord probeert te het wel de afgelopen vijf minuten om een beetje terug in de wedstrijd te komen. Het zou voor de wedstrijd inderdaad heel erg leuk zijn, maar het wil maar niet lukken. Een kansje eh, ja, gezien. Ik kan het eigenlijk geen kans noemen. Uh, schaken die de bal, kopte in de armen van uh, Michailov. En uh, er is wel wat druk van uh, Feyenoord richting het doel van FC Twente. Maar ook aan de andere kant zien we mogelijkheden zoals we zojuist dus zagen. Een kopbal van uh, Castaños in de handen van Lamproen. Nu een overtreding geconstateerd uh, door Pieter Wink. En uh, Immers, Lex Immers maakt zich nogal boos. Maar die heeft uh, helemaal geen recht van spreken. Want hij is een van de minste spelers van Feyenoord op het veld speelt een hele matige wedstrijd. Het middenveld van Feyenoord wordt toch al flink overlopen door de goede middenvelders van uh, FC Twente. Uh, pijn is er bij. Wie is dat? Is dat Chatli Die daar op de grond ligt. Hij uh, heeft in ieder geval veel pijn en wordt uh, opgelapt. En kan dan uh, hopelijk zo dadelijk weer verder gaan. Want hij is toch een van de smaakmakers bij FC Twente. En inderdaad, Immers uh, uh, gaat op de tenen staan van uh, Chatli. Dat doet Pijn. En dat kan ik me wel voorstellen in het FC Twente stadion. In de Golsvesten. waar we 58,5 minuten hebben gespeeld. En nog altijd 2-0 staat voor FC Twente. Geen wissels, eh, verrassend genoeg. Zeker ook bij Feyenoord zou je verwachten dat mensen erin gaan komen. hoek zie ik warm lopen. Eh, ook Kelvin Leerdam, een beetje voor straf op de bank gezet omdat hij niet wil bijtekenen bij Feyenoord. En Atjabar is aan het uh, warmlopen. Nou, heel veel pijn heeft uh, Chadli. En uh, gaat uh, naar de kant. En dan zal uh, zo dadelijk waarschijnlijk wel een wissel gaan komen. Want hij uh, loopt heel moeizaam met zijn uh, linkervoet. En dat is ook slecht met het oog op de Europa, Europa League wedstrijd tegen Levant de aanstaande donderdag. Chadli aan de kant. Smel kan verder gaan met een vrije trap voor Bengtson En hij is een van de twee mensen die het uitstekend doet achterin bij uh, fc Twente, want weinig kansen voor Feyenoord door Bengtson en door Douglas. Een klein duwtje van Castanjos wordt gestraft door Pieter Vink. Nee, het is Willem Jansen die de overtreding maakt. Feyenoord heeft balbezit na een uur spelen. Maar Feyenoord is nog niet in de wedstrijd en staat met 2-0 achter tegen fc Twente. Ronald van Dam met zo langzamerhand een uitslag en nog geen nieuwe wereldkampioen. Nee, nee, nee, nee. nee. De laatste ronde van in totaal 55 op het Jasmarina-circuit. Kimi Rijkonen aan de leiding. Alonso jaagt steeds de snelste rond in de race. Maar er is niet meer genoeg tijd om nog in de buurt van de Vin te komen. En jawel, Sebastian Vettel toch weer drie extra puntjes erbij. Want die rekende twee rondjes geleden af met Jensen Putten. En is ze dus naar de derde positie gegaan. Hij gaat gewoon het podium halen. Vanaf de allerlaatste positie gestart. Uit de pits 24e en dan gewoon het podium halen. Wat een dag voor. Sebastian Vettel geen vijfde zegen voor Rem al Maar ik denk dat hij hier dik voor gaat tekenen. Maar wat te denken van Kimi Rijko. ik zei al twee jaar tussenuit. De man die wereldkampioen werd voor Ferrari in 2007. Zijn laatste overwinning dateert uit 2009. Toen reed hij ook nog bij Ferrari. won nu de grote prijs van België. En hij gaat Lotus dus voor het eerst sinds 1987... Sinds Ayrton Senna, de grote legende in de Formule 1. Die won toen de grote prijs van Detroit weer een zege, uh, ja, uh, geven zeg maar. Team Lotus. Alonso, hij zal het moeten doen met de tweede plaats. Ja, toch wel op Kimi Rijkonen. Maar wat een dag voor de Finn. Was al drie keer tweede dit seizoen. Terug in de Formule 1. En hij heeft zijn zege te pakken. Het wordt de 19e uit zijn carrière. Als er niks meer stuk gaat in die laatste bocht op dit circuit. Hij houdt de snelheid in de Lotus. Met een Renault-krachtbom. Daarachter dan uh, de, de Ferrari-motor. Van Fernando Alonso, die het nog wel probeert, maar niet meer in de buurt komt. En dan is er een klein gaatje naar Sebastian Vettel. Kimi Rijkonen dus op weg om de grote prijs van Abu Dhabi te gaan winnen. Daar komt hij de laatste bocht door. Daar is zwart-wit op vlak. En Rijkonen heeft hem binnen. Alonso wordt tweede. En dan gaat Sebastian Vettel derde worden. En gevolgd door Jensen Button. Vijfde wordt dan Maldonado. Zesde Kobayashi. Zevende Massa. Achtste Senna. Negende Diresta. En tiende Ricciardo. En ik heb al meteen even zitten rekenen. Sebastian Vettel komt op 255 punten. Alonso op 245. Een verschil dus van 10. Met nog twee races voor de boeg. Raikkonen 198 punten. Die kan dan de wereldtitel wel eigenlijk op zijn buik schrijven. Maar toch een mooie prestatie voor hem. Webber blijft vierde met 167. Hamilton vijfde met 165. En Button op de zesde plaats met 151. En net geen concerturstitel voor. Voor Red Bull dan komen ze nog een paar puntjes voor tekort. Maar goed, dat komt de volgende Grand Prix wel. En die is uh, over twee weken. Dan gaan we naar Austin in Texas. En dan gaan we weer racen. En dan gaan we kijken wie die dan wint. Maar vandaag een geweldige race we zien met allerlei incidenten. En een hele mooie winnaar, Kimi Rijkoon. AZ-VVV. Zijn de Limburgers nog over de middenlijn geweest de laatste tijd? Frank Biedt? Ja, dat gebeurt steeds vaker. Sterker nog, we zijn 64 minuten onderweg. Het is nog 0-0, maar de allergrootste kans van de wedstrijd was voor VVV. In deze tweede helft een schot van Linsen. Weggestomd door Esteban En daar stond ineens Kullen helemaal vrij op 10 meter van de goal van AZ. En hij besloot de bal in één keer richting het doel te schieten. Maar meer dan dat was het ook niet. En hij joeg de bal hoog over de goal van AZ heen. Een 100% kans die... die absoluut af had moeten maken. Maar dat deed hij dus niet. En inmiddels zijn we weer gewoon terug in de stellingen... waar we de hele tijd zijn. AZ heeft de bal, tikt de bal rond. Krijgt het maar niet voor elkaar om het tempo op te schroeven. En uh, om spelers in stelling te brengen voor de goal van Maanpa... Dat die dus gewoon nog overeind blijft. Daar komt weer zo'n bal voor de goal bij VVV. Wordt weggewerkt daardoor Rados Opgevangen door Rijnen die het middenveld is ingeschoven. Koetmonson dan. Volgende voorzet. Maar dat moet een prooi zijn voor Maanpa. En, en dat is het ook. Midden voor zo'n goal. In het, in het doelgebied plukt hij de bal uit de lucht. En dan kan VVV weer van de goal afkomen. En er is ruimte hoor voor de ploeg uit Venlo. Om dat een aantal keren al te doen. En dat gebeurt steeds vaker. Het voordeel voor AZ is dat er dan ook steeds meer ruimte komt om eindelijk het tempo te maken. Maar als ze dat dan zien worden ze er zo nerveus van dat het allemaal onzorgvuldig wordt. Nu een lastige bal in de richting van Berends. Eiltedoor legt klaar voor Berends. Maar die was gestuikeld ergens onderweg. Weggegleden op het spekgladde veld vanwege al die regen die er is gevallen. En dus is de kans ook weer verkeken. En dan gaat AZ wisselen. Er komt uh, Rijnen van het veld af. En er gaat Valkenburg erin komen. Verdediger eraf, middenvelder erbij. Zoveel mag duidelijk zijn. Er moet gewonnen worden. AZ veel sterker dan VVV. Maar VVV met de beste kans van de wedstrijd. Het hielp allemaal niks. Het is 0-0. Ferrer, Janovic. We gaan weer tennis in Parijs. Marcella Mesker. Ja, want we staan op setpoint. Er uh, gebeurt echt het een en ander. Het was 4-4. Toen was het de pol, Jurze Janowicz, die het eerste breakpoint kreeg. Dat benutten die niet. Nu is het setpoint, nummer 2 voor Ferrer. De rally aan de gang. Voorhand uh, Ferrer, backhand. Dubbelhandig van die lange pol. 2 meter 3 is die. Backhand weer van uh, Janowicz. Hij is een beetje voorzichtig. Voorhand haalt hij uit. Nee, hij heeft geen vat op zijn voorhand. Hij maakt een fout. En dus gaat de eerste set met 6-4 naar David Ferrer. Toch de meest vaste, de meest steady speler van de twee. Janowitsch met zijn voorhand niet zo scherp als bijvoorbeeld gisteren tegen Gilles Simon in de halve finale. Toen werd alles goud wat hij aanraakte met die voorhand. Nu vrij veel foutjes daarbij. Het is ook wel een beetje te begrijpen. Want het is zijn achtste wedstrijd in een week tijd. Nou, dat is ongelooflijk veel. Hij gaat nu ook even van de baan om even ja, het toilet te bezoeken, even wat uit te rusten. Maar hij heeft wel de eerste set verloren, met 6-4 van David Ferrer. We gaan uit het handbal, Richard van der Maade bij heerenveen Pekswolle. Het handbal, zei je? Ja. Ja, dat, dat is inderdaad waar. Ja, een hensbal. Pek ja. is duidelijk uh, ontsnapt aan een rode kaart. Uitstekende actie over de rechterkant van Djuricic, trok de bal voor... en Van den Berg, de centrale verdediger van Pek duikt naar die bal... raakt hem heel duidelijk ook gewoon met zijn hand en had daar gewoon zijn tweede gele, of eigenlijk beter gewoon direct rood voor moeten krijgen van de Belgische scheidsrechter Wouters. Maar die deed dat niet en dus blijft Zwolle gewoon met elf man staan. Verhitte discussies ook langs de lijn tussen Van Basten en de vierde man, die het ook niet kon begrijpen. 64ste minuut Herenveen nog wel steeds op die 1-0 voorsprong. Zwolle is wel een paar keer gevaarlijk geweest hoor. Heeft wel wat kansen gehad en is ook nu weer aan de linkerkant van het veld misschien, wou ik zeggen, bezig aan een aanval, maar het loopt op helemaal niets uit. De bal rolt richting van een bussen. Herenveen dus op voorsprong. Judith is de smaakmaker in de tweede helft bij Hereveen Hij heeft al een paar hele, hele mooie acties laten zien. Wat een heerlijke voetballer is dat toch. Met een lichaamsbeweging bijvoorbeeld stuurde die Lachman het bos in open doekje van het publiek. Stak de bal in één keer prachtig naar Finn Bogason. Maar die kon daar vervolgens niets mee doen. En hij trok de bal dus ook zojuist uitstekend voor vanaf de rechterkant. Waarbij Van den Berg dus ineens die bal met zijn hand raakte. Zwolle nu weer het balbezit op de helft van Hereveen Via daar aan de linkerkant, maar een overtreding dan gemaakt door uh, dat is de Ridder. Dat is misschien ook wel weer een gele kaart. Wouters die heeft het er maar druk mee, maar houdt ook nu weer de kaarten op zak. 65 minuten zijn we bezig en nog steeds leidt Heerenveen. Het is allemaal iets minder aan de kant van de Vriezen. De eerste helft en dan de laatste 20 minuten. Ik moest even nadenken, dat was de beste fase tot nu toe van de thuisploeg. Nu is het allemaal wat vlakker en komt Zwolle ook langzaam maar zeker wat beter in de wedstrijd. I don't care if you never come home, I don't mind if you just keep on rowing away on a distant sea, cause I don't love you when you don't love me. You cause of commotion when you come to town, you give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't. A problem, and you're late. I got a warning, call it love. Oh, what well, I want you to see That I still love you It just I got a problem Can you relate me? I got a one <laughs> Erik met promises. Uh, de tussenstand bij FC Den Bosch Bos tegen Fortuna Sittard in de Jupiler League is 1-0 van Weert maakte hem. En de tussenstanden in de Eredivisie dan... met nog een minuut of twintig op de klok overal. En zelfs hier en daar nog wel wat meer. En uh, veel, uh, slecht, uh, veel regen bedoel ik eigenlijk. Slecht weer bij veel velden. Heerenveen lijkt nog steeds. Zo vindt thuis. De Gepek Zwolle 1-0. AZ kan het net nog steeds niet vinden. En ook VVV komt daar dichterbij. Maar het staat 0-0 in Alkmaar. En bij twente Feyenoord staat het nog altijd 2-0. Groningen won eerder op de middag. Verloor eerder op de middag met 2-1 thuis van NEC. Groningen NEC 1-2. NAK RKC is straks de laatste... De wedstrijd En Bloemendaal-Amsterdam was hockey. Was hockey, zeg ik, want die wedstrijd werd na 23 minuten gestaakt vanwege harde regenval. Verder won de eerste set van de finale van de ATP Masters in Parijs. En ja, hoe het allemaal afloopt, u hoort het straks na het NOS Journaal van 4 uur. Ja. Blijft u aan uw toestel? Langs de één. Ja, onze deel is harder, maar het leads to een beter plek. Laten we samen werken to om de Amerikaanse mensen te werken. Amerika gaat naar de stembus. Ze weten echt alles over de Amerikanen. Ze weten welke partij is dat ingeschreven, of je een huurwapen thuis hebt. Om elke stem wordt gevochten. De kiezer is koning. Er zijn busjes rond de corner die je daar en terug kunnen back. Dus so don't wait. Do not delay.